10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. zonnige periode en hevige regenbuien. Dat is de weersverwachting voor de spelen vandaag. En vanaf morgen wordt het warmer, wordt het beter hier. Iedereen een goeiemorgen. London Calling. Ik heb je dus net even geklopt. Je was precies 9 seconden en 63 staan aan het woord. Felix. Ja, wat een explosie. Wat een briljante prestatie gisteravond van News Bolt. 9. 63, een nieuw Olympisch record en weer een gouden medaille voor Bolt. De hoofdpunten van het nieuws vanuit Hilversum. Post-en-pakjesbedrijf PostNL heeft een matig tweede kwartaal achter de rug. De omzet daalde licht naar iets meer dan een miljard euro. En ook de winst was lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het kwam uit op 46 miljoen. PostNL worstelt al tijden met de afnemende hoeveelheid brieven en poststukken... door concurrentie van e-mail en internet. En eh, verkeerd eh, uitpakkende reorganisatieplannen. En verder is er bij PostNL oneenigheid over de pensioenen. De groep verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg is een petitie begonnen om de agressie in het werk terug te dringen. Het actieplan dat de overheid begin dit jaar lanceerde gaat volgens hen niet ver genoeg. Volgens GGZ verpleegkundigen hebben vorig jaar zeven van de tien collega's te maken gehad met verbale agressie. Vier op de tien werden fysiek belaagd.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 De Amerikaanse verkenner Curiosity is vanochtend succesvol geland op Mars. De Curiosity landde rond half acht in een krater. is Touchdown confirmed. We're safe on Mars. <tied> Geluid uit het vluchtleidingscentrum in Pasadena in Californië. De Marswagen werd in november gelanceerd en legde 567 miljoen kilometer af. De Amerikaanse president Barack Obama noemde de Marslanding een ongekende technologische prestatie. Vandaag heeft de VS geschiedenis geschreven op Mars. En de verkenner gaat de komende twee jaar op zoek naar sporen van leven op Mars. Persbureau Reuters is de afgelopen dagen aangevallen door hackers. Vrijdag werd een internetsite van het persbureau gehackt. Er werd onder meer een nep-interview geplaatst met Riyad al-Assad... de leider van het vrije Syrische leger. En gisteren werd een van de Twitter-accounts van Reuters... door onbekenden overgenomen. Via het account zijn 22 tweets geplaatst. Die gingen voornamelijk over de strijd in Syrië... en het verlies van de Syrische opstandelingen. Reuters weet niet wie de hackers zijn en onderzoekt de zaak. Zowel de site als het Twitter-account is inmiddels afgesloten. Door blikseminslag rijden de hele ochtend geen treinen van en naar Uitgeest. De vertraging op het Noord-Hollandse spoornet kan oplopen tot een uur. De bliksem sloeg vanochtend in, vlak bij het station van Uitgeest. En daardoor kunnen zowel richting Alkmaar als richting Amsterdam en Haarlem geen treinen rijden. De NS heeft bussen ingezet en verwacht dat de problemen nog de hele ochtend duren. Ja, dan het weer nog, vooral in de noordwestelijke helft van het land buien. Vanmiddag in het hele land buien met kans op onweer. Maximum temperatuur 21 graden. Morgen eerst enkele buien, later droog en vrij zonnig. En een graad of 20. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Het was een zeer succesvol weekend voor Nederland. Een bronzen medaille en twee gouden. Tenminste als je het virtuele goud van Dorian van Rijsselbergen alvast meetelt. Vanochtend discuswerpen en de kwalificaties van de 800 meter voor mannen. En we praten over leven op Mars. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Meerders. Vanmorgen rond half acht Nederlandse tijd landen die dan de Curiosity, een zogenaamde Mars rover, landen dus op Mars. Aardwetenschapper Inge Loes Tenkate die heeft de landing gevolgd. Die was de afgelopen vijf jaar druk met het ontwikkelen van een belangrijk instrument waarmee de Mars rover metingen kan doen. Mevrouw Tenkaten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hebben allemaal wel het nieuws gehoord hè, van dat gejuich in Pasadena, Californië. Vanuit het uh, luchtverkeersleidingscentrum en U-Zat in Noordwijk. Nou, daar hebben we ook heel hard gejuicht. Ja, hoe ging dat? Uh, ja, het was natuurlijk hartstikke spannend, want ja, we keken met dezelfde feed mee als, uh, als bij JPL in principe. Dus, en ja, en dan is het gewoon afwachten. Zeker dat laatste kwartier, uh, je krijgt elke keer wel uh, berichtjes. En we zijn nu zover en de, de, de parachute doet het. En de parachute is losgekoppeld. En we zijn nu zover in de landing. We zijn nu zover in de landing. En ondertussen, je hebt natuurlijk geen beelden. Dus uh, ja, je zit te wachten of het allemaal goed gaat. En bent u al aan de drank geweest? <laughs> Eén slokje champagne. Wat beschaafd. Ja, heel beschaafd. Eén slokje. Wel goede champagne? Uh, ja, dat was best aardige champagne. Okay. En vliegt iedereen, want dat zagen we op tv, in, in uh, Californië vloog iedereen elkaar om de nek. Hoe ging dat bij jullie? Uh, nou, dat ging iets minder. Ik stond ook voor de groep mensen, omdat ik daar net een praatje had gegeven. Dus uh, er viel voor mij niet zoveel te vliegen op dat moment. Uh, maar ja, iedereen was wel heel blij en iedereen stond wel te juichen, Ja. Dus, ja. Uh, en is dat dan met collega's of ook familie, vrienden erbij? Hoe gaat dat? Uh, nou ja, al mijn ja, het grootste deel van mijn collega's zit er natuurlijk gewoon nog in Amerika. En, uh, dus dit waren wel een aantal uh, ja, andere mensen met wie ik samenwerk. en uh, Dat waren ook gewoon uh, geïnteresseerden. Gewoon ik hoorde zelfs dat er mensen helemaal uit Friesland uh, waren gekomen om, uh, om dit te komen volgen. En uh, ja, mijn ouders en mijn man die waren er ook bij. U zegt, uh, eerst ging de parachute open en die ging open, gelukkig maar. Uh, hoe werkte het verder dan? Wat was de procedure? Uh, nou, in principe zat de rover in een soort van capsule. Um, en daar ging eerst de onderkant uh, van afgeschoten. Nou, dan ging de parachute open. Daar remde die het eerste stuk mee af. En op een gegeven moment werd uh, de parachute... plus het deel van de capsule waar de rover nog in zat, uh, werden losgetrokken. Dus dan had je een pakketje met een soort van uh, ja, bestuurbaar metalen frame waaraan de rover vast zat nog. En dat heeft een aantal sturenketjes... en dat kon dan de rover laten landen, dus afremmen... maar ook gewoon sturen naar de locatie waar hij heen moest. Dat deed hij ook met behulp van de data die de, de rover neemt. Dus de rover bestuurde eigenlijk dat, uh, ja, dat, dat frame wat erboven hing. En op ongeveer 10 meter boven de grond was de rover genoeg afgeremd... en werd de rover aan kabels losgelaten. En op die manier heel zacht door dat frame op, op het oppervlak gezet. En toen werden de kabeltjes doorgeknipt en is dat... Frame, uh, een stukje verder gevlogen en 200 meter verder uh, geland. Weer de kabeltjes doorgeknipt, maar er is niemand bij om ze door te knippen natuurlijk. Nee, er zitten, uh, ja, op zijn Engels heette dat pyrotechnic cutters. Dus het zijn kleine, kleine dingetjes die ontploffen en daarmee het, uh, de kabels doorsnijden. Die zaten op de rover. En gelukkig is die niet gewoon met een harde klap op Mars terechtgekomen. Want dan zou uh, al die miljarden van niks zijn geweest natuurlijk. Ja, zeker weten. Dus er zaten natuurlijk een aantal hele spannende elementen in deze landing. En uh, we hadden het ook nog nooit op deze manier gedaan. Dus het was hartstikke spannend. En ja, dan was het een dure kater geweest. Ja, behoorlijk, ja. ja. Hoe duur? Um, Hoe uh, 1,9 miljoen euro. Een, Een miljard euro? Een miljard, ja. 1,9 miljard. Ja. En dan lees ik hier, want de uh, Curiosity Rover, moet ik zeggen, zo heet hij, die, die twittert ook uh, vanaf Mars. <laughs> en uh, dan zegt hij, uh, let's dare mighty things together. Ja. Nou, of het, uh, het avontuur kan beginnen, gaan spannende dingen gebeuren. Um, uh, dat gaan we natuurlijk zo uitgebreid over hebben. Maar eerst even, wat heeft, wat heeft u er nou aan dat ding gebouwd of aan meegeholpen? Uh, ik heb gewerkt aan een van de instrumenten. Dat instrument heet Sample Analysis at Mars, of kortweg SAM. En met dat instrument gaan we uh, organisch materiaal hopelijk detecteren. Dus wat we doen is, we nemen kleine grondmonsters, die warmen we op. En door dat opwarmen, dat gaat via bepaalde programma's, komen er gassen vrij. En die gassen die kunnen we meten. En wat we daar dus onder andere in proberen te meten, is uh, organisch materiaal. Maar opwarmen is toch al hartstikke heet op Mars of niet? Uh, maar zelf is het, uh, ja, het varieert heel erg. En, uh, in de zomer op de evenaar waar de rover nu geland is kan het uh, tot 20 graden worden. Maar ja, overdag, s'nachts, uh, koelt dan de temperatuur weer uh, tot uh, ja, toch wel, uh, bijna 100 graden onder nul. Uh, maar de, dit instrument heeft zijn eigen overtje bij zich. Dus die, uh, die kan zelf zijn sampletjes opwarmen met behulp van die oven. En u zegt hij neemt sampeltjes grondmonsters. Ja. Moet, moet ik dan echt denken dat hij met een soort schepje de, de, de aarde afschraapt? Nou, er zijn twee mogelijkheden. Hij heeft een schepje inderdaad om uh, zand uh, te, mee, te monsteren. En er zit ook een uh, heel klein boordje op... die tot uh, ongeveer 10 centimeter diepe uh, kleine kerntjes kunnen boren. En wat ze daarmee doen is een, vervolgens dat kerntje... wordt in een uh, soort van vermaler uh, gegooid. En die uh, vermaalt dat kerntje tot uh, hele fijne poeder. Ook het, uh, uh, het grondmonster wordt vermaald tot uh, hele fijne poeder... Er zitten twee instrumenten op de rover. En uh, die doen het al twee. Uh, het ene instrument is een rundgedurfactometer. En die meet het beste bij 150 uh, micrometer uh, de grote deeltjes. Nou, dat is natuurlijk ontzettend klein. Uh, en dus worden voor, uh, de samples worden uh, in één keer gemalen. en dan gesplitst over het, uh, de rundgedurfactometer. En uh, dan de andere helft gaat naar Sam. En het organisch materiaal, dat, dat, dat zou op het begin van leven kunnen duiden... of op het uh, al lang bestaan van leven op Mars? Uh, ja, nou, het organisch materiaal wordt natuurlijk overal gevormd, ook gewoon in het heelal. En uh, daar heb je in principe geen leven voor nodig. Alleen leven gebruikt dat organisch materiaal, wat er dus op een andere manier al gevormd is... Dus ja, als er, en we verwachten eigenlijk ook wel een beetje dat er organisch materiaal is. Het is alleen nooit, uh, nooit gedetecteerd. Maar u zegt. Uh, organisch materiaal duidt niet per se op leven? Nou, organisch materiaal kan gewoon chemisch uh, gevormd worden. Het is ooit organisch genoemd. omdat men het in eerste instantie alleen maar vond in levende organismen. en het op die manier gerelateerd heeft aan, aan organismen. Mm -hmm. um, maar het, wordt, het kan gewoon op allerlei chemische manieren gevormd worden. En het is ook niet echt een kip-en-eiverhaal. Er dat was eerst organisch materiaal. En vervolgens heeft leven dat, of ja, is dat op de een of andere okay, manier dus... zo gevormd om ja, dat het leven werd. Alleen... Organisch materiaal duidt niet per se op iets levends nee. begrijp ik. Nee, nee dat ik... klopt. En het is niet mogelijk dat die Marsrover organisch materiaal van de aarde heeft meegenomen? Nou, daar dat... hebben we natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Daar heb ik mezelf ook uh, mee bezig gehouden. Dus uh, allereerst uh, wordt die rover natuurlijk uh, gewoon helemaal schoon, zo goed schoon mogelijk gehouden. En er wordt helemaal in elkaar gezet in clean rooms in uh, mensen met witte pakken. En, uh, maar een, een ander uh, uh, punt met deze rover is dat er ook uh, allerlei uh, andere geavanceerde materialen op zitten... zoals bepaalde soorten plastics... En uh, zoals u misschien wel weet, als u een nieuwe auto koopt, dan ruikt die auto heel sterk. En dat is uh, ja, plastics die eigenlijk uitgassen. En dat gebeurt op deze rover ook. En dat kun je voor een deel voorkomen door uh, je materialen al een beetje te verhitten, zodat je dat, dat uitgassen kwijt bent. En wat we dus ook hebben gedaan, is al die materialen karakteriseren, zodat zodra we wat meten, dat we eigenlijk zeker dat we meteen met een database kunnen vergelijken. En dus en haal, zeker dat komt weten. Dat is van de aarde en niet van Mars. Ja, ja. ja. Ja, want is, dit is zo controversieel. dat uh, ik bedoel, Iedereen wil het. Uh, ik bedoel, we hopen natuurlijk heel erg dat we dat vinden. Dus we moeten wel echt zorgen dat we alle andere dingen uitsluiten. Ja. En, uh, het is een beetje... Je moet uitkijken dat je niet op zoek gaat naar het ja-antwoord. Want... Ja, ja, dat begrijp ik. We gaan, het, uh, we gaan zo meteen met u verder praten. Want volgt u de, de Olympische Spelen nog een beetje tussendoor? Of ja, ja, ja, heeft u daar ja, geen ja, ja. tijd voor? Nee, Toch natuurlijk. Wel? Ja hoor. Ja. Ja. Want in de officiële medaillestand heeft Nederland inmiddels drie gouden medailles veroverd. Maar het is al zeker dat er een vierde bij komt. Dorian van Rijsselbergen namelijk werd op het Olympisch zeilwater van Weymouth Olympisch kampioen op de surfplank. En dat gebeurde onverwacht en bijna anoniem. Wat een verschil met de titel van de Britse zeiler en publiekslieveling Ben Ainsley. Verslaggever Rachne Niemeyer.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 No, ben Ainsley is groot. Je kunt nu zien dat het centrum nu is. Het is absoluut pakt. hij is een van de posterboys van de 2012 Olympische Games. Groot-Brittannië is van Ben Ainsley en Ben Ainsley is van Groot-Brittannië. Vertelt BBC-verslaggefster Shirley Robertson, die trouwens zelf ook meervoudig Olympisch kampioen is. Hoe well bekend is hij?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 Het is, it, yeah, it is ja, hartstikke mooi. Ik ben heel toosterboer van de NOS, maar ik geef u door, Jan van Rijsselbergen. Oh, helemaal on, bro. Dat ja, is meneer Rutte. Oh. oh, meneer Rutte. Ja, nee, sorry. Uh, <laughs> de premier ja, dus aan lief, de lijn. Hartelijk dank. Ja, nee, inderdaad. Nee, nee, we doen, doen we iets later. <laughs> Oké, okay. dank dankjewel. Het interview met de charmante Shirley Robertson loopt ondertussen een beetje spaak.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 De sailing community is, anyway. I mean, you fantastic result for Dorian. I mean, amazing, you know. Just... Dorian van Rijsselbergen, die zo'n extra complimentje krijgt. Dat uh, vertelde Ragnar Niemeijer over Ben Ainsley. En ook over zijn verhouding met Margaret Bouwmeester. Raar dat ze daar dus bij de BBC mag je daar niet over praten. wijze, ja. En Marit die, die staat ook op het, uh, op het punt om een medaille te gaan verdienen voor Nederland. Welke, dat uh, ligt nog in het verschiet. Zegt die Phil Collins? Die kon vroeger drummen. Dat was een Ato. En zo te horen nog steeds. Hij is in Genesis. Die is hij voor zichzelf begonnen. Een eigen carrière. Zingt erbij ook mee. Kan die ook? Kan eigenlijk alles. All right. En we zitten in de studio van Alexander Palace in Londen. Mooie plek, Noord-Londen. Vaker gezegd, we kijken uit over een groot gedeelte van de stad... die er prachtig bij ligt op dit moment. Verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg zijn de agressie zat. Meer dan de helft van de GGZ-verpleegkundigen krijgt ermee te maken. En daarom zijn ze een petitie gestart. Mathilde Bos is GGZ-verpleegkundige, docent-verpleegkundige... en ook nog een van de initiatiefnemers van de petitie. Mevrouw Bos, goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor soort agressie hebben we het dan? Nou, je hebt het over verbale agressie, wat zich uit in, uh, ja, in, in schelden, en uh, dreigen en intimideren. En je hebt het over uh, fysieke agressie, wat zich uit in slaan, schoppen, stompen, bijten, haren trekken. En wat heeft u zelf meegemaakt op dit punt? Ja, als ik kijk naar de, naar de ernstige incident, naar de fysieke agressie, dan, dan ben ik wel eens heel verschrikkelijk aan mijn, aan mijn haren getrokken. Echt, echt, echt ernstig. En ik ben ook wel eens na een incident, na een, een vechtpartij, dat ik eigenlijk pas de volgende dag zag, uh, dat ik helemaal onder de blauwe plekken zat. En waarom dan? Waar, waarom doen mensen dat? Wilt u ze niet behandelen? Begrijpen ze u verkeerd? Wat gebeurt er? Nou ja, dat ziet die situatie toen met die haren trekkerij. wat daar gebeurde was dat iemand heel manisch was, dus heel, heel, heel druk, niet te remmen en ook niet geen medicijnen wilde en ook niet in de separeer uh, wilde, dus dan zet je echt iemand in een isoleercel waardoor die tot rust uh, komt en dat liep op en dat liep op en dat liep op en op een gegeven moment was er een, een vechtpartij met mijn collega geweest en, uh, en deze patiënt is toen in een separeer terecht gekomen, maar daar ging hij nog door de muur heen, maakte hij nog heel veel kabaal en toen ze, hebben we op een gegeven moment besloten om in de band te leggen en uh, dus in een, in een soort van Zweedse band, en een band waardoor die eigenlijk aan het bed vast zou zitten en die maakte ik vast en en, uh, toen greep hij me weg, zo verschrikkelijk in mijn haren. En dat kon ik me wel voorstellen, omdat het natuurlijk heel erg is als je tegen je wil, wordt uh, vastgelegd. En uh, dus voor vanuit de patiënt bekeken komt de agressie natuurlijk vanuit ons. Maar ja, we, we konden op dat moment ook, ook niet anders, omdat hij de pillen uh, weigerde. En, uh, en we, ja, ja, goed, zo was het. Ja. En verpleegkundigen die dit soort zaken meemaken, uh, wat, wat, wat betekent dat voor hen? Wat gebeurt er dan met de nou ja, wat je ziet is dat uh, ja, fysiek, na nou, fysiek incident heeft ongeveer een derde echt letsel. En één op de zeven slachtoffers heeft zelfs meer dan een maand nodig om, om psychisch te uh, herstellen van alle gevolgen. Dus, uh, dus zijn, zijn, ja, je krijgt een soort posttraumatische stressreactie. Lang niet iedereen, maar wel een, een flink aantal. En als je kijkt naar de hoeveelheid incidenten. Dan, dan praat je echt over een grote groep verpleegkundigen die te kampen heeft met, uh, ja, met aanslagen op hun welzijn vanwege de uh, agressie. En krijgen ze daar dan hulp bij, bij het vermaak, uh, verwerken van die PTTS? Nou, op zich zijn er uh, in veel instellingen is er wel traumaopvang geregeld. In veel instellingen ook niet, niet of niet, toe, niet erg toegankelijk. Maar uh, daar, daar is vaak wel wat geregeld. Maar wat wij nu ook willen met de petitie is dat verpleegkundigen meer te zeggen krijgen over de veiligheid binnen de afdelingen. Dus dat. Als je eigenlijk weet dat je een patiënt op die plek niet de veiligheid kunt bieden, of je zelf niet meer de veiligheid kan bieden met die patiënt, dat je ook de bevoegdheid hebt om te beslissen dat iemand overgeplaatst moet worden naar een plek waar ze die veiligheid wel kunnen bieden. En dat is binnen veel instellingen heeft de verpleegkundige dus wel de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, maar niet de bevoegdheid om te zeggen: van hé, hey, deze patiënt moet echt naar elders. Ja, in, in uw geval bijvoorbeeld dat, dat, dat incident met het aan de haren trekken. Ja. Dan, dan zou die dus naar elders worden getransporteerd... of zou u dan beveiligers erbij krijgen? Hoe zou dat dan werken? Bijvoorbeeld, wat je, wat je, uh, dat kan allebei, hè. Want elders moeten ze natuurlijk ook weer deze patiënt hanteren. Mm -hmm. Maar ik ken ook wel instellingen die zo gericht zijn op veiligheid, omdat dat hele gevaarlijke patiënten zijn... voor zichzelf of voor anderen. En dan is alles gericht op veiligheid. Dat zie je ook in tbs-klinieken. Je ziet het in klinieken voor intensieve behandeling. Dus er zijn wel degelijk klinieken waar ze met hele moeilijke mensen... de veiligheid kunnen waarborgen. Doordat ze bijvoorbeeld meer personeel hebben. Doordat de beveiliging heel erg achter ze staat. Doordat ze een heel strak behandelprogramma hebben. Want deze mensen hebben vaak heel... ...hele heldere afspraken nodig. Daar zijn ze bij gebaat, worden ze rustig van. En de werkgever van u, doet u daar niks aan? Nou, de werkgevers in de algemeenheid doen er niks aan. Dat, uh, die, die, het heeft gewoon geen prioriteit. Zeker niet nu de bezuinigingen. Maar er is, is toch een actieplan, dat heet veilig werken in de zorg? Ja, en dat heeft totaal geen tanden. Het is een uitstekend actieplan, maar... De, ...bijvoorbeeld de cijfers van de klinieken, dus de incidenten... ...die, die, die, die blijven onder de pet... Er zijn geen streefresultaten. Nou van hoeveel moet het dan minder worden. Um, nou, er zijn een aantal dingen die uh, waardoor dit actieplan gewoon geen, uh, geen effect zou sorteren. En wat is uw streefresultaat dan? Nou, wij willen wel een reductie van 50% binnen vijf jaar. Ik denk eigenlijk moet je het helemaal niet accepteren. Agressie op je werk, naar jou toe. Maar ik denk dat moet minderen, dat moet, dat moet kunnen halveren binnen vijf jaar. En de jaar. petitie die gaat u overhandigen? Aan wie uiteindelijk? Uiteindelijk aan de, aan de verantwoordelijke ministeries. Dus volksgezondheid en justitie. Mathilde Bos, GGZ-verpleegkundige, docent-verpleegkundige... en een van de initiatiefnemers van een petitie... om de agressie bij verpleegkundigen tegen te gaan aardwetenschapper Inge Loefstinkaten, die is er ook nog steeds... die stond vanochtend te stuiteren vanwege de landing van de Curiosity, de Marsrover. Ik zat hem net nog even te googlen. Het is, een, het is best wel een enorm ding, hè? Ja, het is een uh, rijdend laboratorium. Ik denk dat je het beste kan omschrijven. En hij is zo groot als een uh, Mini Cooper. Dus ja, dat is... Uh... Zo groot? Ja, ja. Ja, natuurlijk niet met de, met de buitendeur en een dak erop, maar het, uh, het uh, casco is uh, ja, wel ongeveer zo groot. En hij heeft ja. zes wielen, en G4. Ja een, beetje soort, ja, een beetje spin lijkt het ook op. Ja, ja en ook of? het mooie is ook dat alle wielen onafhankelijk kunnen bewegen. Dus daardoor kan hij ook uh, over uh, rotsblokken van uh, 75 centimeter maximaal heen rijden. Dus uh, dan gaat eerst het ene wiel met een beentje en het volgende beentje met de wiel. En, uh... hij, hij kruipt een beetje over het oppervlakte. Ja. ja. Nou is de vraag natuurlijk, wat gaan we ermee vinden? Organisch materiaal, dat is de bedoeling. Wat, wat hoopt u te vinden? Uh, nou, ik hoop natuurlijk in, in ieder geval dat we dat uh, organische materiaal vinden. En, uh, maar wat, wat, wat, wat wilt u daarmee? Wat zou dat zeggen? Uh, ja, uh, nou de reden dat ik dat hoop is... Uh, kijk, als je dat in zichzelf vindt, dan weet je eigenlijk nog niks. Hè? Ik bedoel, het is leuk, maar het gaat natuurlijk uh, voornamelijk om de context... Dus ik hoop dat we behalve het organisch materiaal... dat we ook uh, echt uh, met de andere instrumenten goed uh, de geschiedenis van, uh, een deel van de geschiedenis... van de vorming van Mars kunnen bestuderen. Dat kan op deze locatie erg goed. Mm -hmm. En uh, dat we dus dat organisch materiaal ook in een goede context kunnen, kunnen plaatsen. En dus kunnen bekijken uh, waar het gevormd is en hoe het gevormd is. En nee, we hebben ook nog een instrument aan boord... waarmee we uh, isotopen kunnen meten van onder andere koolstof. En daarbij, daarmee kunnen we zelfs iets zeggen over uh, of het eventueel... Dat toch uh, biologisch is. Uh, maar zelfs als dat niet het geval zou zijn, dan kunnen we in ieder geval iets zeggen over uh, ja, of, of er mogelijkheden zijn geweest, in ieder geval in het verleden, om uh, ja, misschien dat er toch leven op Mars is geweest. Leven op Mars, dat, daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en dat, nou, dit... en dat zegt dan ook weer wat over leven op Aarde. Ja, want het, uh, deze site is, uh, is uh, voornamelijk ook interessant omdat uh, die gevormd is tussen de 3,5 en 3,8 miljard jaar geleden. Mm -hmm. En uh, dat is, op dat punt uh, liepen de ontwikkelingsgeschiedenis van aarde en Mars eigenlijk behoorlijk uit elkaar. Um, dus zou ik bijna kunnen zeggen dat uh, op Mars misschien wel een beetje het oude aarde bewaard is gebleven. En dat was uh, eigenlijk rond dezelfde tijd dat leven op aarde is ontstaan. Wat dus, uh, is er dan niet gebeurd op uh, Mars wat op de aarde wel gebeurd is? Uh, nou ja, we hebben plaattektoniek en we hebben vulkanisme. Nou, op een gegeven moment is er natuurlijk van alles gaan groeien en bloeien. Nou, dat uh, erodeert natuurlijk ook als een gek. Uh, we hebben veel uh, grote atmosfeer. We hebben nog een uh, magneetveld wat uh, de aarde tegenhoudt, uh, of ja, beschermt tegen, tegen straat, schadelijke straling. En uh, op Mars, uh, omdat Mars zo klein is, is Mars vrij snel afgekoeld. Dus we hadden helemaal in het begin... Uh, was er nog wel vulkanisme? Dat is eigenlijk op uh, ja, rond de 3 miljard jaar geleden ook opgehouden. En uh, de platen zijn zo snel afgekoeld dat er eigenlijk geen sprake is van tektoniek. Dus Mars is nu gewoon één grote plaat. Dus je hebt veel minder uh, ja, ook dit soort uh, activiteit. En uh, ja, eigenlijk ja, alleen maar erosie door wind en uh, door wat straling. Dat, dat wordt allemaal onderzocht. Um, je, kan, nou, je kan niet al naar Mars, maar er zijn natuurlijk, uh, er is een commercieel bedrijf daarmee bezig. Het is wel een one-way ticket. Ja, ticket. Zou u dat uh, wat inzien? Nou, ik vind het geweldig dat er een uh, commercieel initiatief is. Ik bedoel, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, hoe meer mensen ermee bezig zijn, hoe beter. Maar uh, enkele reis naar Mars? Uh, nee, nee. <laughs> voor geen goud. <laughs> En maar wanneer, ja dat is natuurlijk ontzettend moeilijk, maar heeft u enig idee wanneer hoe en wat uh, het uh, anders kan dat we ook weer terug kunnen? Uh, nou ja, zij gokken erop om uh, in de 2023 al een bemande missie uh, te hebben. Maar dan enkele reizen, ja NASA die... Uh... Die zegt uh, ja, ergens tussen de 2025 en 2030, maar dan met een retourtje. Maar u bent pas 36, dus dat haalt u makkelijk. Welk toertje zou ik eventueel kunnen halen? Daar zou ik nog uh, over na willen denken. Maar <laughs> die enkele reis <reizen> <laughs> er niet. Laten we zo met u verder. Inge Loest en Katen. De hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. In Damascus is een aanslag gepleegd op het gebouw van de Syrische staatsomroep. In het gebouw ontplofte een bom, zeker drie mensen raakten gewond. Er is veel schade. In de hele wereld hebben Sikhs geschokt gereageerd op de schietpartij in de VS. Een man schoot bij een Sikh-tempel in de stad Milwaukee zes mensen dood... voordat hij zelf werd gedood door de politie. De Sikh-leider in India spreekt van een gruwelijk incident. PostNL heeft in het tweede kwartaal iets onder de verwachting gepresteerd... zegt bestuursvoorzitter Verhagen. De winst van 46 miljoen en de omzet van een miljard... vielen iets lager uit dan in het eerste kwartaal. En de finale van de 100-meter sprint voor mannen... was het best bekeken tv-programma van gisteravond. Tussen kwart voor 11 en 11 keken er gemiddeld 2,9 miljoen kijkers. Meer dan de helft van de Nederlandse tv-kijkers... zagen hoe Usain Bolt zijn titel prolongeerde. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We praten verder met Inge Loest en Kate over de Marslanding... en we horen een nieuwe aflevering van onze Oranje Soap En de Dodemansduim. Dat. De Dodemansduim die is terug in de Oosterschelde. En dan hebben we het over koraal. De Dodemansduim is de enige koraalsoort die je al duikend in de Nederlandse kustwateren kunt tegenkomen. Het koraal was uitgestorven, zo leek het. Maar is het dus nu toch weer gezien in de Oosterschelde en in het Grevelingenmeer. Peter van Bracht is van Anemoon, een stichting voor onderzoek in het marinemilieu. Goedemorgen. Goedemorgen. Die dodemansduim dat, dat ziet eruit als een echte duim? Uh, ja, als je hem onder water tegenkomt. Uh, zeker de kleinere toefjes, die, uh, die zien er zo'n een beetje uit als een, een duim die uh, aan een uh, oester of aan een uh, steen vast zit. Maar het lijkt alsof het inderdaad van een uh, dode zeeman afkomstig zou kunnen zijn. Oké, okay, en ook ter grootte van een duim? Ja, inderdaad. Nou, ze kunnen wel groot worden, hoor. Uh, het is een vrij langzaam groeiende soort. Maar uh, na een aantal jaren kunnen ze tot zo'n 20 centimeter groot worden. En wat is het voor een koraal? Hard of zacht? Of? Een zacht koraal. De harde koraalsoorten die kennen we hier niet in, uh, in Nederland. Daar is het water te koud voor uh, in de winter. Uh, we hebben alleen één uh, soort zacht koraal. Ik heb wel eens uh, gedoken en veel gesnorkeld. Maar ja. dat was uh, ergens er ver weg, waar het warm was. Uh, ja. Dit ziet er heel anders uit, neem ik ook, ook aan. Niet zulke prachtige kleuren. Uh, nou, hij is uh, spierwit of hij is uh, mooi oranje. Hey, dus Nederland. een beetje een oranje gevoel voor uh, <laughs> de gouden medailles, dat <laughs> is al even overeenkomst. Ja, en, uh, u bent helemaal in extase dat hij nu gevonden is. Nou, het is. Het is een hele bizarre uh, waarneming eigenlijk van, van het afgelopen jaar geweest, uh, of eigenlijk de afgelopen uh, twintig jaar moet ik zeggen. We hebben gezien dat een uh, Dodemasduim in in uh, zo midden negentiger jaren uh, achteruit ging. En dan praten we wel over de Oosterschelde en de Geveling, hoor. Maar met name in de Oosterschelde daar kwam het nog redelijk wat uh, wat voor. Ja. Um, en dat het werd minder en minder en minder tot 2010. Uh, dat was echt een dieptepunt. En uh, toen kwamen er eigenlijk geen meldingen meer binnen. Dus uh, toen moesten we concluderen dat het eigenlijk daar was uh, uitgestorven. En hoe is hij dan weer terug nu? Ja, dat is een hele grote vraag. De, de soort is altijd wel op de Noordzee aanwezig geweest. Um, en uh, waarschijnlijk zijn er nu in één keer toch op een of andere manier heel veel larven uh, vanuit de Noordzee de Oosterschelde binnengekomen. Uh, dat komt waarschijnlijk ieder jaar wel voor. Alleen nu heeft zich het fenomeen voorgedaan waarbij die larven zich ook uh, succesvol hebben kunnen vestigen. En hoe komt dat dan? Andere omstandigheden? Ja, dat, dat, dat, is, dat is heel lastig om dat uh, te duiden. Uh, we denken dat het toch met name te maken heeft met het feit dat we de afgelopen drie jaar... Een, uh, die had ook redelijk koude winters uh, gehad hebben. En dat die wat lagere water en uh, ook niet al te warme zomers. En uh, dat daardoor de watertemperatuur wat gunstiger geweest is voor deze larven om zich uh, te vestigen. Mm -hmm. Maar... maar is het weer dan veranderd in de toekomst? Het wordt weer warm in de zomer? Nou, uh, als het, uh, de global warming als het gaat, gaat doorzetten... dan is dat voor deze soort, het is echt een koudwatersoort... is dat voor de Zeeuwse Delta is dat vrij finest. Je kunt je voorstellen dat in uh, de grote Noordzee... waar veel meer invloed is van de warme golfstroom... maar ook van de oceanen zelf, uh, de, de temperatuur veel stabieler is. Dus dat wil zeggen dat het in de winter niet al te koud wordt... Uh, maar in de zomer ook niet al te warm wordt. Daar de, de, dus het verschil tussen de Minimum en maximum temperatuur die blijft daar vrij beperkt. En dat is voor zo'n soort heel belangrijk. Juist in de Zeeuwse delta, en dat heeft onder andere ook te maken met de deltawerken, door de aanleg van de deltawerken. Uh, is het, uh, ja, wordt de watertemperatuur in de winter nog wat kouder, maar in de zomer ook wat warmer. En dus het temperatuurwindow wordt wat groter. Nou, en dat is waarschijnlijk voor deze soort vrij slecht. Maar voorlopig ziet het er erg mooi uit. Terug dus in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Maar dit hebben best een aantal mensen gehoord. En die gaan, denken nu allemaal, ha, daar gaan we naartoe duiken. Dat is even een fotootje. Of, af, of eraf drukken, meenemen? Ja, nou, dat, dat heeft weinig zin. Want uh, de soort die kan zich alleen maar uh, in stand houden waar de larven zich uh, gevestigd hebben. Uh, en het is sowieso verboden om uh, vanuit de Oosterschelde materiaal uh, mee te nemen. Er is een provinciale ja, verordening ja. die dat uh, <laughs> tegenhoudt. <laughs> en, en, en het heeft ook geen zin, want uh, het, dit zijn soorten die leven van plankton. En dat, ja, dat kun je in een, in een aquarium kun je dat niet, uh, uh, niet houden. Gaat en niet het is een zacht zachte koraalsoort, dus je kunt het ook niet in een vitrine leggen. Dus het heeft geen enkele zin. Je kunt er naar duiken en je kunt ervan genieten. En dat heeft u gedaan? Nou ja, weet ik ja. niet. Heeft u dat al gedaan zelf? Jazeker, ja. Zeker. Ah. ja, ja, ja, ja. Nee, ik, ik heb ook het afgelopen jaar uh, die opkomst uh, kunnen volgen. Mm. En dat is uh, dus echt, echt wonderbaarlijk. Want uh, zeg maar, vanaf 1994 uh, hebben we een langzaam inzettende trend gekregen... dat het, de soort hier verdween uit ja. de Oosterschelde. Ja. En nu zit er in een jaar tijd al, na, al uh, meer duim dan dat er in 1994 stond. Okay. Ik zie een glimlach dus... op uw lippen. Ja, nee, dit, dit, dit, dit zijn biologische fenomenen, nat, natuurlijke fenomenen die, die we niet goed begrijpen, maar die wel ja, heel bizar zijn. Dus dat, dat is wonderbaarlijk om dat te zien, absoluut. Goed om ja. te horen. Peter van Brucht van Allemoon, dank. Graag gedaan. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee, ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. de Oranje Zomer. Ken jij de wilgenplas in Maarssen? Nee, nooit van gehoord. Heel raar. Nou, dat komt tijdens daar. de Olympische Spelen komt er de zo vandaan. En Joris Kreugel vaart vandaag mee met de reddingsbrigade... tijdens een zwemwedstrijd voor kinderen. Ah, okay. Tientallen kinderen gaan het water in. En Bertus is van de reddingsbrigade. En hij woont ook op het park en houdt alles goed in de gaten. Zijn zoon klein was, was jaren geleden ook altijd van de partij. Okay, dan ik een beetje bij hem. Ja? Nou, ja, trots was hij daar, jongen. Ja, dat is eigenlijk een blikker voor, hoor. Dat is een dingetje. En al die dingen van vroeger, weet je wel, Net zoals van de plaatsen ook, met die allemaal meegenomen. Gek staat hè? Toch ziet Bertus zijn zoon niet zo heel veel meer. Af en toe eens een keer. Dat is heel weinig. Maar hij uh, een vrouw. Ja, het is weer Vroeger kon je met je die niet opschieten of met je zoon valt. Ja, en ik kan niet met mijn schoondochter ook schieten. Dus ja. Dat is ook weer moeilijk, hè? Zijn zoon, dus af en toe. Maar hoe zit het eigenlijk met zijn dochter? Nee, Die heb ik kregen horen, die wil ik nog op zien. Dat doet me echt helemaal niets meer. Ze zegt was van uh, spijt, maar ook, weet je wel. Als hij van alles aan de deur staat, dan sla ik die, die deur dicht. En er zijn alle bloemen eraf. Mijn uh, dochter die uh, met uh, de scheiding. zei uh, ze dat ik inzicht gepleegd had. Ik werd helemaal zwart gemaakt. Maar ik heb me wel voorstellen over. Kijk, mijn dochter. Ik was de boeman thuis. Mijn vrouw die, die, die was niet baas. Kijk, en als, als ik zeg zo'n tien uur thuis, mooi om tien uur thuis te zijn. Voor twaalf uh, jaar. Ik vind ik dat een mooie leeftijd. Ja, kijk, en daar was zij niet mee eens, want zij ging met mensen om, maar dat was een tuig. Ja. En ze vertikte het gewoon. Ze, het gewoon. ze kwam af en toe rond om één uur kwam ze thuis. En zei ze zei: Nou, straf me Ze hebben maar twee weken op mijn kamer. Ik heb het allemaal niet gehad. Bert is scheiden van zijn eerste vrouw. Uh, nou, ze ging uh, met mijn beste kamerad op de bed. En uh, we gingen al vier jaar naar al vakantie met kinderen. Na vier jaar kwam ik boven en uh, kwam uh, thuis. Dan uh, ging Klusje niet door. En dan uh, trap. en toen ben ik er vanaf. Nou, toen zijn we morgen Het Is niets meer. Die, die, die vertrouwen is die helemaal weg. Hè? Het was een zware tijd, maar Bitters kreeg wel zijn zoon toegewezen. Ik met uh, nou, mijn broer ook al twee keer zelden moord gedaan. Want ik zou het helemaal niet meer zitten op het leven. Het interesseerde me ook niet meer. Ik denk, waarvoor leven? Ik? ik heb 16 jaar maar in de pokker gewerkt. Maar ik nou de ernaar van dat ik helemaal in elkaar zit. En uh, ik voelde mij gewoon niet nut. En dat was gewoon zo. Niet snut. Ik denk, waarom zit ik eigenlijk op deze wereld? Maar ja, Hand kom je weer helemaal terug in de wereld. al drie maanden, vier maanden. En dan ga je toch weer zitten denken van, ja... Je moet werken van hen. Hij is er nog. Ik had hem toegewezen gekregen. Ik mocht toch wat doen hoor. Dus toen ben ik mijn schouwers weer ondergezet. En ik ben uit dat gat gekomen. Ik zat gewoon in een daal. Een heel diep daal. En nou uh, oh, ja, ik ben weer helemaal terug. Maar ik heb wel later gezworen. Ik neem nooit geen vrouw mee. Maar ik ben toch weer aan een vrouw gekomen. <lacht> nou, nou, 16 jaar. En dolgelukkig. Dolgelukkig. Wat, jongen? Ja. Oké. Okay. Nou, dat is niet goed, moet moet zeggen. En dan sleuren we hier in de boot. <laughs> Bettus heeft het dus zwaar gehad. Maar vanmiddag niet. Alle kinderen hebben het gehaald en de medailles worden uitgereikt. Jongens, kom jullie even je minder om je halen? Van harte gefeliciteerd, hè? Goed gedaan. Wil je nog wat drinken? Medailles bij het zwembad. Maar Piet IJska zit in zijn staankerven voor de televisie naar de Olympische Spelen te kijken. En hij hoopt op nog meer Nederlands eremetaal. En dan willen we toch weer even horen wat de voormalig Nederlandse kampioen... 400 meter hardlopen vandaag weer voor kijksporttips heeft. Dat is de Zeildag Marit Bouwmeester. Die staat met concurrenten eh, op de eerste plaats, drie stuks. En die moeten uitmaken wie de uiteindelijk de gouden, de zilveren en de bronzen plak wint. Die Marit is een vechterse dus uit Friesland. dus is een doorzetter, die heeft grote kansen. En dan krijgen we natuurlijk, wat ook geweldig één wezen is... Reiner Rummendoor en Richard Schuil. Op zijn leeftijd die zit bij de kwartfinale beatsvolleybal. Je moet gewoon kijken. Die kwartfinale is heel laat vanavond. Het is eigenlijk 11 uur Engelse tijd, dus 12 uur Nederlandse tijd. Dat wordt opblijven. Will and the people. -na -na -na -na -na -na. Lion in the morning sun. I am a man you see, and one day I will be a lion.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 People, dat hoort erbij natuurlijk als je in Londen zit, dan moet je zo'n fris Engels bandje draaien. Lion in the morning sun. En Pink Pop stond op zijn kop toen ze optraden. Het was heel leuk. En Ten Tenkate had vanochtend wel wat anders te doen dan een beetje op de gat zitten. Die uh, heeft namelijk de landing gevolgd van de Mars Rover. En dat was een spektakel. Um, mevrouw Tenkaten, we hadden het er net over, over, over wanneer je dan naar Mars kan gaan. Maar ik wou nog even uh, die foto's die te zien zijn geweest, die drie foto's. Ik kan niet zo goed zien wat ik daarop moet zien. Uh, nou, op, op een van de foto's zie je de schaduw van de, van de rover eigenlijk. Dus het is uh, een, ja, een opname van de schaduw van de rover op het Marsoppervlak. Dus uh, op die manier kun je dus zien dat de rover er staat. Ja. Uh, op, uh, op een andere foto zie je het wiel. Dus nou, dat lijkt me ook goed bewijs dat de rover goed is aangekomen. Ja. En, uh, en nou ja, je ziet natuurlijk sowieso op Marsoppervlak met, uh, ja, in de verte de horizon... Ja, en gaat hij nu de hele dag door foto's terugsturen? Uh, niet, niet de hele dag door. Uh, waarschijnlijk krijgen we pas morgen de eerste kleurenfoto's en de eerste panoramafoto's. Want uh, die camera's die zitten op een mast die nog uitgeklapt moet worden. Oké. Okay. En uh, nou ja, vanaf dan uh, wordt het een week lang test of alles het doet voordat hij daadwerkelijk gaat beginnen met rijden. En dan zullen er uh, inderdaad wel foto's uh, doorgestuurd worden. En een deel daarvan gaat natuurlijk naar de wetenschappers... die uh, moeten beslissen waar uh, ze naartoe gaan rijden... en uh, wat interessant is om te bekijken van dichtbij... en wat interessant is om te monsteren. Ja. En heel veel van de foto's zullen wij uh, nemen, uh, gewoon ook wel, uh, wel terugzien. En ik, ik neem aan dat we wel één foto per dag uh, zeker uh, zullen, te zien zullen krijgen. En dat blijft dus bij foto's geen videomateriaal? Uh, nee, het is, uh, het is nog steeds allemaal uh, foto's, ja, dat klopt. Waarom eigenlijk niet? Videomateriaal. Um, ja, vooral voor de, de opnames die we willen doen met, uh, met die panoramacamera's... die dus uh, handig zijn voor de, voor de wetenschappers ook, um, is, is het gewoon ja, wat makkelijker... en... Uh uh, en, en een kleiner vermogen ook om, uh, om gewoon foto's op te sturen... in plaats Anders verbruikt hij te veel elektriciteit. Ja. Uh, veel te en te veel geheugen en bandbreedte om uh, mm. uh, terug te sturen naar de aarde en zo. En wat ze wel gaan proberen te doen... en wat je natuurlijk ook zag met uh, Spirit Opportunity Rovers... is uh, snapshots nemen en die achter elkaar plakken... zodat je toch een, uh, een idee ja. krijgt van een filmpje. Hoe moet ik me dat nou voorstellen? Zit er iemand in Pasadena achter een joystick en, en zegt... nou, moeten we rechtsaf? Uh, nou ja, joystick is natuurlijk sowieso een beetje lastig... met die uh, vertraging die je hebt. Dus, uh, maar er zitten inderdaad uh, mensen in Pasadena en Ze kijken waar ze heen willen. En dan sturen ze een berichtje naar de rover. Van, ja, Die gaat nu de komende tijd daarheen, rechts, links, rechts... en dan een beetje rechtdoor. Zo werkt het. <laughs> Heel ja. simpel. Nou, ja. <laughs> en hoe lang gaat hij mee, die uh, rover? In principe twee jaar. Hij is ontworpen om in ieder geval twee jaar mee te gaan. Maar als er nou iets kapot gaat... kan, er iets, kan het gerepareerd worden? Uh, nee, er zijn uh, natuurlijk altijd wel dingen... Uh, die... Uh, waar je hopelijk omheen kan werken als ze kapot zijn. Er kan altijd nieuwe software opgeladen worden. Waarmee je dus, als een klein onderdeel van een instrument bijvoorbeeld kapot is... of van een rover, waarmee je dat op de een of andere manier hoopt te kunnen omzeilen. ja En sommige dingen, als er zit een nucleaire stroombron op. Als hij ermee ophoudt, dan houdt hij ermee op. Er zijn dan karretjes geweest op Mars. Ik weet niet of ik ze karretjes moet noemen, maar er is... Nederlander bekend natuurlijk van deze planeet. Ja, dat klopt. Er zijn sowieso een aantal landers geweest. De eerste landers waren al in 1976. En karretjes waren er in 1997 en in 2004. Daarvan rijdt er nog steeds dus één rond. Hè. Die, die doet het al 8,5 jaar. En die blijft ook gewoon rondrijden. Dus die, daar zijn ze nu niet mee gestopt. Die blijft ook gewoon nog data terugsturen. Dus we weten al wel het, het een en ander over verschillende locaties op Mars. We weten natuurlijk van, van die rovers en van die landers ja, alleen maar over specifieke plaatsen iets. Dus, ja. uh, staan ze ver van elkaar af? Uh, ja, nou een van de landers staat op de Noordpool. En uh, de rovers en de Vikinglanders van 76 staan allemaal rond de Evenaar. Uh, maar het, uh, ze staan zoveel van elkaar af dat ze elkaar uh, in de levensduur van deze uh, missie, bijvoorbeeld, kunnen ze elkaar niet, uh, niet opzoeken. U gaat uh, vanaf afstand gaat u via gaat u grondmonsters laten nemen. En dan uh, heeft u meetapparatuur ontwikkeld om dat allemaal heel, heel goed te gaan analyseren. Hoe lang blijft u dat doen? Uh, nou, in principe ben ik uh, samen met een team uh, nog betrokken... in ieder geval bij het analyseren van een aantal van de data. En uh, uh, ga ik in Utrecht ook uh, experimenten doen... Waar, uh, en ik hoop dus de data beter te kunnen verklaren. Want je kunt maar wel van alles meten, maar dan weet je nog niet zoveel. Nee. En uh, dat is in principe gewoon voor de komende twee jaar. En, en mocht hij dan nou nog vier jaar of, of, of tien jaar data blijven uitzenden? Uh, wat, nou, ik, ik, waar, wat ik aanneem is dat ze dan uh, wat, wat ze doen bij, bij zo'n missie als deze... is uh, je hebt het uh, team wat het instrument ontwikkelt. Daar zitten een aantal mensen vast bij. En dan kun je onderzoeksvoorstellen schrijven om met de data wat uh, te gaan doen. Of mee te helpen met het uh, data analyseren. Of mee te helpen zelfs met, met uh, wat gaan we meten en dat soort dingen uitzoeken. Dus ik neem aan dat als de eerste officiële levensduur van de missie over is en er wordt verleend, dat, dat er dan weer zo'n ronde komt... waarin je kunt uh, voorstellen kunt doen. En als je dan geluk hebt, wordt je voorstel georganiseerd. Is dit nou voor u een beetje de, de, uw levenswerk? Uh, ja, misschien wel. Uh, het is in ieder geval een droom <laughs> Ik bedoel, ik wilde al uh, ja. sinds een heel klein bij zijn werken. En uh, dat heb ik natuurlijk gedaan inmiddels. En, uh, het is maar wacht even. Iemand uh, wordt gevraagd op vier jaar geleeftijd... wat wil jij worden? Zegt die buschauffeur. U zegt, nou, ik wil bij nazen werken. Uh, nou, ik moest op... Uh, Negen jaar geleden op de lagere school. En opstel schrijven: wat wil je laten groot worden als je groot bent? Toen heb ik opgeschreven: ik wil uh, ruimtevaartuig studeren. En uh, bij uh, NASA Kennedy werken. Nou, ik heb uiteindelijk ruimtevaarttechniek gestudeerd, onder andere. En uh, ik ben niet naar NASA Kennedy gegaan, maar wel naar NASA Color. Dus... En waar komt dat vandaan? Dan zit het in de familie? Of... Uh, nou, mijn vader was altijd wel heel erg geïnteresseerd in, uh, in ruimtevaart en uh, planeetonderzoek en zo. En, uh, mijn ouders waren sowieso wel erg uh, stimulerend. Dus die deden hun best om ons alles uh, wat, wat er mogelijk was te laten zien. En uh, ja, ik, ik vond het gewoon altijd echt geweldig. Ik denk dat het gewoon een klein nurtje was vroeger. Ja. Nou, nu nog een steeds klein eigenlijk. <laughs> Wel een standvastig klein neurtje dan. Dat ja. is wel gelukt. Ja. Het is een mooi verhaal. succes de komende twee jaar dan in ieder geval met het analyseren van alle data. Ja, hartstikke bedankt. En dank aardwetenschapper Inge loest Katen. Tijd voor tijd. De de quiz van de Radio 1 Sportzomer. Een tijd waarbij u uw voorspellende gaven kunt testen. En de vraag van vandaag luidt. Hoe lang duurt de eerste kwartfinale beachvolleybal bij de mannen? Dat zijn natuurlijk van die vragen waar je echt absoluut geen antwoord op kan geven. Maar goed, doe een gok en doe mee. Hoe lang duurt de eerste kwartfinale beachvolleybal bij de mannen? En dan rekenen we vanaf het eerste fluitsignaal tot en met het beslissende punt. Maak een gokje, vul de voorspelling in op de website radio1.nl en wie weet wint u dan wel een prachtig exclusief Radio1 zomersporthorloge. Zo weten het echt.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 Suddenly everything's right. I said, Hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so.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 right, I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting, oh, shut up.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 Een meisje uit Glasgow en een jongen uit Barga in Italië ontmoeten elkaar. En ze worden verliefd en er wordt een zoon gebaard. En die noemen ze Paolo. En die blijkt te kunnen zingen. En het is een Schotse singer-songwriter, Paolo Nutini, En dat nummer heet The New Shoes. De Radio 1 Sportzomer column... Maandag, en dat is deze sportzomer altijd de vaste dag... waarop u zo rond dit tijdstip de column van Ebru Umar mag verwachten. Het is er de plek niet naar, of het tijdstip, maar weet je, het boeit me niet. Het kan namelijk niet vaak genoeg gezegd worden. Waar mogelijk moet het van de daken worden. Laten we schappen met de waanzin die godsdienst heet. Laten we schappen met discriminatie en vrouwenmishandeling die onder het mond van godsdienst wereldwijd plaatsvindt. En laten we schappen met het legaliseren van discriminatie en vrouwenmishandeling, omdat volgens de grondwet godsdienst boven de mensenrechten van de vrouw staat. Islamofoben denken ten onrechte dat vrouwenonderdrukking alleen in de islam plaatsvindt. Van islamofoben mag je niet op gekkies in het naam van het christendom hun kinderen niet inenten, hun vrouwen niet laten stemmen en menen dat vrouwen incapabel zijn om een vak uit te oefenen. Islamofoben vergeten ook dat vast niet is voorbehouden aan moslims, maar dat elk geloof de idiotie van een maand hongeren kent, of lijden, hoe je het ook wilt noemen. Volgens islamofoben is halal slachten van vlees door moslims iets anders dan koosje eten van joden en besnijden binnen het jodendom totaal iets anders dan binnen de islam. Op de paus aan Ayatollah na zijn islamofoben de engste mensen op deze planeet. Het werkend deel van hun hersenen gebruiken ze slechts marginaal. Nu zal ik de laatste zijn die de islam verdedigt... en kan ik aan de tweet van Geert Wilders... waarin hij droomt van een islamvrij Nederland... alleen maar toevoegen dat ik droom van een godsdienstvrij Nederland. Vrij van het juk dat geloof heet. Vrij van het juk van artikel 1 grondwet... waarin de vrouwen gedegradeerd worden tot derde wezens. Godsdienst, elke godsdienst, is slechts een middel voor mannen om vrouwen te onderdrukken. Fysiek en verbaal, het zijn mannen die bepalen wat vrouwen mogen en moeten laten. Het zijn mannen die de spelregels opstellen. Het zijn mannen die zichzelf op het schild hijsen uit naam van de godsdienst. Paus of Ayatollah, mannen. Wat heb ik een godschuwelijke hekel aan mannen die het woord van deze twee Alzheimer-patiënten verdedigen... alsof hun leven ervan afhangt. Wat heb ik een godschuwelijke hekel aan mannen... die verkondigen hoe vrouwen zich moeten kleden... tot aan de Olympische Spelen aan toe. En wat heb ik een nog godschuwelijkere hekel aan mannen... die het eens zijn met andere mannen... over hoe ze vrouwen kunnen onderdrukken... tot aan de Olympische Spelen aan toe. Ik droom van een Nederland... waarin mannen een jaartje van plek ruilen met vrouwen. Daarna spreek ik jullie nog wel eens... over de grootsheid van het geloof. De column was van de Evoge Oemmer. Maar gisteren in het Olympisch Stadion... En voor die start van de, van de 100 meter wordt er natuurlijk stilte gevraagd aan het publiek. Er staat ook op hele grote schermen. Please be quiet. Het werd ook ongelooflijk stil in het stadion. Dat waanzinnig uit zijn dak kan raden als er echt een grote prestatie eh, plaatsvindt. Behalve één Zuid-Amerikaanse televisieverslaggever. Ja. Die ging maar door. En wij ps. Iedereen hoorde me. En uiteindelijk. Pssst. Uiteindelijk werd hij stil. Ja, uiteindelijk ging het van. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Elke dag in de Radio 1 Sportzomer. Daar staat het, hè? Daar staat het echt. Bovenaan. Erben Bellemars. Marianne Vos.